4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Computergestuurde, levensecht bewegende schedels... skeletten en opgezette dieren brengen de evolutie in beeld... in Museum het Valkhof. En je zal het zien, de inlichtingendiensten krijgen de vrije hand... ondanks gepruttel van de Tweede Kamer. Dat straks in de villa, nu is het nws Journaal met Doron Megens. Het Openbaar Ministerie in Roemenië gaat in beroep tegen het vonnis voor twee verdachten in de kunstroofzaak, dat meldt NOS-correspondent Joost van Egmond. De stap van het OM is geen verrassing, de celstraffen vielen veel lager uit dan de eis van de aanklager. De hoofdverdachte en de medeverdachte kregen ruim zes jaar gevangenisstraf, het OM had 18 jaar geëist. De kunstwerken zijn nog altijd spoorloos, aangenomen wordt dat in ieder geval een deel van de werken is verbrand. In het proces tegen drie andere verdachten in deze zaak... is nog geen uitspraak gedaan, omdat deze verdachten niet hebben bekend. En één verdachte is voortvluchtig. De Europese toezichthouder op de financiële markten. betwijfelt of kredietbeoordelaars als Standard Poor's, Fitch en Moody's... wel onafhankelijk en integer genoeg zijn. De kredietbeoordelaars worden in principe betaald... door de partijen waar ze een oordeel over geven. Dat stelt hoge eisen aan hun onafhankelijkheid, zegt de toezichthouder. Ook hebben relatief onervaren medewerkers vaak veel verantwoordelijkheid. Gezien de impact van hun beoordelingen op de financiële markten... is het van belang dat kredietbeoordelaars hun organisatie op orde brengen... zegt de toezichthouder. De Nederlandse bischoppen zeggen dat ze in het Vaticaan... een inspirerend gesprek hebben gehad met paus Franciscus. Volgens de Nederlandse kerkprovincie heeft de paus gezegd... dat hij tevreden is over de manier waarop ze hun bisdommen besturen. Tijdens hun eerste ontmoeting met de paus hebben de bischoppen verteld... dat het niet goed gaat met de kerk in Nederland. Bisschop Eijk van Utrecht zei na afloop dat het een goed gesprek was. Een hele fijne broederlijke ontmoeting, kan niet anders zeggen. Hij heeft ons een zeerste bemoedigd. Hij begrijpt dat we kerken moeten sluiten, dat de kerk kleiner wordt in Nederland. Hij heeft ons een hart onder de riem gestoken, heeft gezegd... zorg voor al dat u de moed niet verliest. De man die in oktober werd opgepakt voor een inbraak in een pand van de Russische ambassade... moet elf maanden de cel in. De rechter heeft meelaten wegen dat de man illegaal in Nederland verbleef. Hij moet ook een vergoeding van ruim 800 euro betalen voor de schade die hij heeft aangericht. De inbraak kwam voor de Nederlandse regering op een buitengewoon ongelukkig moment. De relatie met Rusland stond op dat moment onder druk. Onder meer vanwege de Greenpeace-affaire en de arrestatie van een Russische diplomaat door de Haagse politie. De inbreker is een 43-jarige veelpleger uit Algerije. Hij is bekend dat hij in het Russische pand een laptop en sieraden heeft gestolen. Het weer, opklaringen, droog en weinig wind. En het is ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. De loop van de nacht kan mist ontstaan. Morgen blijft het bewolkt en droog. En dan wordt het 4 graden. Verkeersinformatie Helene de Geest. Het stelt nog niet zo heel voor, uh, veel voor op de weg. Er staat in totaal 30 kilometer file. Alleen een paar ongelukken zorgen voor lange files. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Roelevarensveen en Hoofddorp, 6 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht... Op de A32 van Heerenveen naar Leeuwarden... tussen Grauw en Leeuwarden, 5 kilometer door wegwerkzaamheden. En door het ongeluk op de A4 is het verkeer op de A44 ook vastgelopen... van Den Haag naar Amsterdam, tussen Kaagdorp en Knoop en 4 kilometer. Na de wij weer ja. tot zo. Nu bij u in de supermarkt. 1 kilo carbonade voor maar 3,99. Hebba!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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op deze zender Radio 1. Met zometeen ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst Cultuur met Anton de Goede. Ja, het is om. Wat is dit, Anton? Wat horen we hier? Nou, iets, iets intrigerends, en een... maar, maar, maar ook een beetje kern. dreigend. De, de, hoorspeel de hoorspeel heren, heren, ja. zegt Ger. Ja, der, het is een... Impressie van wat er nu te horen is in Museum met Valkhof in Nijmegen. Er ratelt daar het een en ander, er schuift iets, er bonkt hier en daar iets. En we zijn op een solotentoonstelling van Christian Zwaneke. Christian Zwaneke is een Nederland kunst, Nederlands beeldend kunstenaar... geboren in 1967 en die heeft daar nu een hele grote expositie. Bewegende robots, deels gemaakt van dierenskeletten. Je zei het in de aankondiging van aarde die kan bubbelen waar stoom uit naar boven komt... waar geprutteld wordt. Je ziet bijvoorbeeld de installatie De Tweeling... waar twee schedels van ogenschijnlijk ruziende bokken... op een metalen pen eh, met een enorme klap tegen elkaar aanslaan. Sommige installaties vullen een hele zaal... andere een klein hoekje van het museum, het Valkhof. Ik viel heel erg voor De Gevallen Engel, mijn favoriet... Een klein robotfiguurtje van koper en messing. Van ik denk 40 centimeter hoog. Die vijf bewegingen kan maken. En die elkaar steeds in een andere volgorde opvolgen. Hij hangt aan zijn eigen draadje. Met zijn handen samengebonden. En hij probeert er van los te komen. En hij zit gevangen. De gevallen engel. Voordat we dit is een beeld geven. Voordat we overgaan oh, oh, tot uh, uh, wat hij ermee wil zeggen. Als hij er al iets mee, mee wil zeggen. We zien een zwarte achtergrond. Is dat ook zo in... Want is dat alleen in dit boek op dit plaatje? Of is het ook daar tegen zwart te zien allemaal? Mm, het is donker. Nee, het, het, het is aan de duistere kant, maar het is ook licht. Nee, nee. dat is het okay. niet. Je stapt, dat is eigenlijk de kern in een totaal vreemde wereld... die visueel is. Uh, en in die wereld ontmoet je organische elementen. Als gezegd, dat bubbelende water, het tikt van alles. En veel techniek. Dus je ziet... Uh, dingen rollen op, uh, op loopbanen, op treintjes. Uh, een wereld die je doet beseffen dat we heel erg veel technologie om ons heen hebben. Mm -hmm. Die bewegende dingen die worden dan ook nog eens aangestuurd door, door motortjes, door uh, dynamo's. En de biotechnologie is daar belangrijk. Er is een werk dat heet Twijfelachtige Goden van de Biomechanica. Bestaand uit vijf wezens in de vorm van gedroogde palmboomvruchten. Die, uh, die tongetjes hebben en die uh, iets lijken te zeggen. En die door elkaar heen bewegen en door elkaar heen praten. Ja, het is zo'n expositie waarvan je zegt... dat moet je zien voordat je er uh, iets van kan maken. Er draait ook een film van een Amerikaan en die heet Jared Alterman. En die film verklaart ontzettend veel waar die zwaneke vandaan komt... uit 1967. Hij was geboren in Bussum, maar hij ging toen hij 13 was... met zijn vader en zijn moeder naar Portugal. En daar kochten ze een beetje misschien oneerbiedig te zeggen, een beetje hippie-ouders. Hmm. Of hippie-oneerbiedig, uh, mensen die veel met kunst hadden... die gingen daar in een oud klooster wonen van 400 jaar oud. Ergens in de binnenlanden boven de Algarve. Daar is deze jongen opgegroeid. Terwijl hij later naar de Academie ging, naar de Rijksacademie. En op die film zie je hoe die daar in Portugal... in de kapel die daar bij, die, bij dat, dat, dat ploester, klooster hoorde... Ja een soort werkruimte heeft en zit te vogelen met skeletjes die hij vindt... en hoe hij uitkijkt over de bergen... en hoe hij geniet van die schoonheid van het gebouw van 400 jaar... en hoe de put werkt en hoe de ezel loopt. En het is dus een wereld van... Dieren. Mm -hmm. En van ratjes, van konijnen, van hazen. Van mooie uitzichten, natuur en van heel weinig computergestuurde affaires. Juist, maar hij zit ook op de academie, op de Rietvatacademie. Deels woont hij in Nederland als hij ouder wordt. En dan in die film zie je zijn moeder... en dan zie je archiefbeelden uit de geschiedenis van die moeder. Die moeder die danste vroeger bij het ballet... Dat was een is. En dan kom je opeens op de kern. En daar heb ik ook met hem over gepraat. Want hij was er afgelopen mm -hmm. vrijdag toen ik was op de opening van deze expositie. Noem de kern. De kern is choreografie. Hij laat al deze bizarre voorstellingen dansen. Hij maakt die dieren die maken bewegingen. En dat is de choreografie van de balletdansers. En maar is dit de choreografie van de evolutie? Van, het, van, van, van beestjes ja, en skeletjes Lu en mensen tot computergestuurde... Nou ja, Lucette Terborg die heeft in de NAC er nu over geschreven. Die zegt, de symboliek is misschien iets te duidelijk. Want het gaat over de technologie en de dieren... die misschien wat te lijden hebben aan, aan onze manier van menselijk optreden. Um, en misschien is het artistieke proces uh, iets te veel overschaduwd... door al die mooie techniek, al dat knutselwerk van deze man. Maar... De kern is, de vitaliteit, die, die straalt er vanaf en dat is mooi. En Goed. ga erheen met je kinderen en kijk, en verbaas je en je realiseert je Nature voor... Rewired. Juist. Dat is de titel van deze uh, expositie. Christian... Museum Het Valkhof in Nijmegen, nog tot 18 maart. Jij mag als laatste de naam van de kunstenaar noemen: Christian Zwanenken. Dankjewel. Schuld en boete. Met vandaag... Magda Bernsen, D66-kamerlid en oud-korpschef... en Sidney Smeets, strafrechtadvocaat. Welkom. Goedemiddag. Ja. Uh, we gaan even naar Interpol. Mm. In Bureau Buitenland op Radio 1 van de VPRO... hebben we het gisteravond er ook over gehad. Uh, erkende vluchtelingen mensenrechtenactivisten... die worden in Europa regelmatig op last van Interpol opgepakt. En dat is misbruik maken van die internationale politieorganisatie. Uh, ja, Inter Interpol jaagt op internationaal gezochte criminelen... en niet op uh, actievoerders. Magda Bernsen, uh, toen wij jou dit melden vandaag... dacht je, dit kan absoluut niet. Nee, dit kan ook absoluut niet. Europol en Interpol moeten zich niet laten uh, misbruiken... zou ik graag willen zeggen... door landen die aangemerkt worden uh, op uh, uh, dissidenten uh, uh, haast te azen... Uh, die ja, eigenlijk geen criminelen zijn. En Europol en Interpol zijn er om criminelen... Uh, op te pakken of in ieder geval uh, daarachter aan te jagen. Dus uh, wij zullen daar vragen over stellen als fractie. En ik zal dat ook woensdagochtend... dan is er een ja. commissievergading uh, ter voorbereiding... op iets in Europa wat de minister gaat doen. En daar zal ik de minister ook vragen... om in Europa uh, dit aan de orde te stellen. Nou. Sydney, uh, hoe zou Interpol of Europol dat kunnen controleren... als een land in hun ogen te goeder zegt... we zijn op zoek naar een zware misdadiger terwijl het eigenlijk een dissident is die hen uh, dwars zit. Mm -hmm. hoe, hoe zijn ze dan niet eigenlijk verplicht om te zeggen... nou, dan gaan we er meteen op af? Ja, dat is ook het probleem. Uh, binnen uh, de landen in Europa en ook uh, andere landen ter wereld... geldt in beginsel een vertrouwensprobleem. Begin. Dus Dat wil zeggen dat landen elkaar vertrouwen op het moment dat de informatie van het ene land naar het andere land gaat, dan vertrouwen we erop dat het klopt. En dat is een van de dingen die in uit- en overleveringsprocedures door advocaten wel regelmatig aan de orde worden gesteld, dat we zeggen nou kijk nou eens iets verder. Kijk eens iets verder dan die stukken die je hebt aangeleverd gekregen, of het echt wel klopt. En het probleem is dat rechters dat op dit moment eigenlijk niet kunnen en mogen doen. Maar, maar even doen. nog één stapje terug, want ik wou gaan suggereren, maar dat wordt dus al gedaan, dat die landen die dat verzoek doen aan Interpol uh, een verhaal erbij leveren, hier wordt deze manier. Ja. van beschuldigd En dit is het onderliggend be bewijs. Dat ja. gebeurt ook, het onderliggende... maar dan is het vervalst. Nou, het onderliggend bewijs, dat, dat klinkt heel spannend... maar dat hoeft in dit soort uh, procedures eigenlijk nee, bijna maar, niks te zijn. Maar maakt dat dan een regel, dan ben je van ja, het probleem af. Ja, maar dat zou dus in het begin wel een beetje in strijd zijn... met dat uitgangspunt dat wij ja. elkaar vertrouwen ja, als Ja, maar als landen. dat niet werkt, dan zou je het zomaar doen, Magda, misschien. Nou ja, kijk, wat ook nog wel eens gebeurt... is dat signaleringen niet ingetrokken worden. En daar zit natuurlijk ook een probleem. Dat je, in het eenmaal, blijft, ja, dat je in het systeem maar... blijft staan. Uh, terwijl je dus eigenlijk helemaal geen crimineel bent. Hm. Dus dan word je aan de grens ergens uh, aangehouden... omdat je nog gesignaleerd staat als. Ja. Nou, Dus wij vinden dat er een beter toezicht uh, op moet komen. En ook maar eens even evalueren hoe dit nu allemaal uitpakt. En misschien toch enigszins uh, wijze tornen aan dat vertrouwensbeginsel. Gewoon ja, van... ik vind een vertrouwensbeginsel is wel een belangrijk goed. Dus laten we nu eerst maar kijken uh, uh, hoe we dit op een andere manier uh, kunnen klaargeven. Maar daar is laargeven. de democratie toch ook op gebaseerd, Magda? Uh, vertrouwen is goed, maar controle door het parlement ja, nee, is beter. Ja, controle zeker. Dat, uh, ik denk dat dat ook goed is. Dat we daar uh, beter, uh, een beter controlemechanisme op krijgen. Maar ook binnen dat vertrouwen. Hè, wat ik al zeg van die signaleringen. Daar moet dus veel zorgvuldiger mee omgegaan worden. Nou, oké. Okay. Wij gaan naar de inlichtingendiensten. Daar was vandaag groot nieuws over. Nou, Iedereen zag het aankomen dat de commissie dessens met een advies zou komen. En sommigen wisten ook al wat erin stond. Maar het stond er ook in. Namelijk verruim het mandaat van AIVD en MIVD. Zodat die diensten ook op internet gericht inlichtingen kunnen verzamelen. Ongericht. Dat is het operative woord hier. Om terroristische bedreigingen voor te wezen. En nu mogen ze dat ongericht alleen via de ether. Bijvoorbeeld via satellieten. Um, ja... Ach, dat, dat is toch wel eigenlijk, uh, ik zei het in een inleiding... de vrije hand geven aan inlichtingendiensten. Nou, in ieder geval veel ruimere bevoegdheid... Uh, het is uh, de portefeuille van mijn collega Gerard Schouwen... die ik uh, tot mijn grote genoegen ja, ook wil, al in ja. het nieuws daarover hoor. Maar je ja, hebt er vast een mening over. Ik heb daar absoluut ook een mening over. En ik heb ook vaak dezelfde mening als mijn collega. Dus Daarom dus kan het helemaal geen uit, kwaad. Kan je het rustig nee. uh, zeggen? Kijk, uh, uh, het is belangrijk voordat je gaat uitbreiden... om eerst eens te kijken of dingen wel goed functioneren. En de laatste weken... Uh, er is nog nooit zo vaak over de AIVD in de Kamer gesproken... als de afgelopen twee maanden, zo ongeveer... Weer. En iedere keer lijkt het wel alsof er iets gebeurt... waar de Kamer niks uh, van weet, uh, geen toezicht op kan houden. Nee. Maar ook de commissie Toezicht op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten... die eigenlijk onze vooruitgeschoven post zijn om toezicht te houden... ja, die weten kennelijk ook onvoldoende van wat er zich daar allemaal afspeelt. En ik denk dat daar eerst duidelijkheid over moet komen. Nee. We hebben het hele nse verhaal gehad... Uh, de minister die, die geeft geen volledige openheid van zaken en de Commissie Dessent zegt trouwens ook als er meer bevoegdheden uh, komen, dus meer mogelijkheden, moet er ook beter toezicht. Ja. Papier is geduldig. Ja. Papier is geduld. nou Tuurlijk ja, zeggen ze dat. Stel je voor dat ze dat niet eens zouden hebben. Nee, maar opschrijven. de commissie toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Vinden ze dus ook dat die meer bevoegdheden moet krijgen? Ja, Zit ja. Nou ja, het probleem is inderdaad: de toezicht op, op deze uh, veiligheidsdienst. Kijk, op zich Denk ik dat niemand erop tegen is dat wij een veiligheidsdienst hebben... en dat die goed werk kan doen. Dat is in ons allerbelang dat dat gebeurt. Alleen het gaat erom dat op het moment dat zij dingen doen... dat dat ook op de een of andere manier gecontroleerd kan worden. Wat je bijvoorbeeld gezien hebt in het verleden... is dat informatie van die AIVD ook in strafzaken gebruikt wordt. Mm -hmm. Nou ja, dat is een groot probleem. Want ja. de rechter kan en mag dat eigenlijk niet controleren. Nou, toezicht op de AIVD is ook uh, nauwelijks bestaand... of in ieder geval functioneert niet goed. En als je die bevoegdheden nou nog verder gaat uitbreiden... Ja. Ja, dan krijg je eigenlijk natuurlijk een soort ongecontroleerde opsporingsinstantie... die dan via de achterdeur van zo'n strafzaak uh, weer uh, in de rechtszaal terecht kan komen. En, en, dat, en niemand kan het controleren. Nee, en dat allemaal onder druk van de techniek. Maar mag zit daar, zitten, want ik spreek juist politicus aan... zit hier niet een politiek haakje aan? Meneer de Plasterk heeft gezegd, hier is niets aan de hand... De diensten hebben gewerkt uh, binnen, binnen de, de kaders van de wet... binnen artikel 24 van die WIV. Maar het feit dat deze commissie pleit om legaal te maken... wat de AIVD gedaan heeft... is toch eigenlijk de uitspraak doen... ze hebben tegen de wet ingehandeld... Nou ja, het zou me niet verbazen als dat inderdaad ook zo gedaan is. Want dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Dat gebeurt bij de politie ook. Die zoeken de grenzen op van de wettelijke mogelijkheden. Ja. En dan eh, komen wij allemaal in Den Haag ja. in het geweer... en zeggen, ja, ho, wacht even. Het past niet binnen de wet. Nee, maar dan dus heeft die commissie dus 1, aangetoond... Hè? dat Plasterk eh, eh, gewoon incorrect geweest is, om het heel beleefd te zeggen. Nou, nou. of die commissie dat nou echt heeft aangetoond. Nee. Kijk, ik heb het rapport... Even kunnen scannen. Het waren 170 pagina's. Ja. Dus, eh, vanmorgen heb ik het gekregen. Um, ik, ik vond dat er ook wel enige balans in dat rapport zit. Hè. Dus ze hebben ook nadrukkelijk aangegeven... Uh, de uitbreiding kan dan wel... maar met betere waarborgen van toestemming en, en uh, toezicht. Hè. Die twee hele belangrijke elementen... Ja. Um, ik weet niet of de AIVD buiten zijn boekje is getreden. Ik denk dat het goed is dat de commissie toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. daar echt goed onderzoek naar doet. Daar is ook naar gevraagd. Hè. Daar zijn ze ook mee bezig. Dus laten ja. we dat onderzoek naar doen. Nou ja, maar ze hebben afwacht. ongericht op internet gezocht. En de commissie zegt dat moet de inlichtingdienst kunnen gaan doen. Vanuit ja, dus nou direct. Ja, dus dan niet hebben alleen ze maar nu tegen de wet ingehandeld. Dus en uh, ja. uh, en dus niet op internet. Ja. Opnieuw zou ik haast willen zeggen, bewijst het dat ik. Ik ben al twee jaar geleden in de Kamer begonnen met de minister, met opstelte aan te sporen. van... kijk nou eens goed naar wetgeving. Want de wereld is niet meer alleen de wereld van de eten, maar is de wereld van ja. de ICT geworden. Dus. En wat jij net zei, hè, dat uh, het langzaam maar zeker ook het strafrecht binnendruipt. Ja. Omdat er dus uh, uh, bewijs uit dit soort praktijken mm -hmm. binnen is. Kan een rechter dan niet eigenlijk altijd zeggen: Ja, aangezien ik op geen enkele manier kan controleren hoe dit bewijs verkregen is en waarom dat ik dat niet mag, gaat dit niet meetellen. Dus waar maak nou je je ja, zorgen over? De rechter is, is in principe altijd vrij in de keuze en de waardering van de bewijsmiddelen. Dus die kan zeggen: Ik, ik gebruik dit niet. Maar dat zal hij niet zo heel snel doen. Want op het moment dat het Openbaar Ministerie dat bewijs aanlevert en het komt van de AIVD, mm, mm. nou ja, dan is, zou je bijna zeggen, ook een soort vertrouwensbeginsel dat men ervan uitgaat dat het wel op een juiste manier tot stand is gekomen. Hmm. en Het is voor de verdediging dan heel moeilijk om aan te tonen... dat het anders is uh, gegaan. Maar, maar de Zoals... rechter kan er ook alleen maar van uitgaan. Want ook die ja. bewijzen kunnen ze dat niet, want ja. het mag niet onderzocht. Nee, maar de rechter zal dan al snel zeggen van dan aan de raadsman... Van dan is het aan u om met concrete aanwijzingen te komen dat het niet klopt. Maar andersom, als ik uh, met jou in de arm genomen hebbende... een zaak wil beginnen tegen de AIVD... omdat ze dus kennelijk per implicatie door dit rapport... ongericht gezocht hebben op internet wat ja. niet mag... Dat is al, nou ja, In ieder geval zou je kunnen betogen dat het in strijd is met het Europees verdrag. Op het moment dat je dat soort dingen gaat doen... dan komt het in ieder geval in strijd met de privacy. Ja. Privacy mag je schenden op het moment dat er een wettelijke basis voor is. En ik vermoed dat dat de achterliggende gedachte ook is... om het nu wettelijk te regelen. Um, dus daar is zeker, denk ik, wel iets over te zeggen als je... Nou. Als je een keer aanklopt. Ja. Nou ja, die wet wordt binnenkort verhaal, uh, uh, verruimd. verruimd ja. Dus dan. Uh, het zal niet meer gelden waarschijnlijk. We gaan naar de wietteelt. Nou, we gaan eerst over die wet spreken. Ja, okay. Of die ook verruimd gaat worden. Oh, dat worden. is geen gelopen race? Want, nee, dat, natuurlijk dat, die, niet. want Dit... die sfeer die wordt echt een nee, beetje... Nee, heen. maar er nee, wordt toch nee, nee. gezegd nee, rapport... dat er ten eerste onderzoek moet komen... naar hoe de praktijk tot nu toe Precies, geweest is. Dat wij zodat gevraagd. dat vertrouwen ja. hersteld ja. kan worden. Ja. En dan moeten de toezeggingen er zijn dat er ook beter en echt... En, en, en echt praktisch toezicht is en niet achteraf, nee. maar tijdens. Nee, en uh, er is, um, uh, in ieder geval is het ook zo... dat die aanpassing van de wet op, wet op de inrichting en veiligheidsdiensten... op basis van dit rapport zou moeten gebeuren. En daar gaan we natuurlijk uitvoerig in ja. beide kamers over spreken. Oké, okay. en waarschijnlijk ook hierover. Uh, de druk om die witteelt nou eindelijk eens een beetje fatsoenlijk ja. te regelen. Ja. Dat is, die druk was steeds groter. Nu zijn er alweer 26 van de 38 grootste gemeenten, Nederlandse gemeenten, die zijn daarvoor. De NOS heeft dat uitgezocht. En de, wat het probleem is heel simpel dit. Verkoop aan de, de voordeur wordt al jaren gedoogd. Maar kweken toelevering, de zogenaamde beroemde achterdeur, is nog steeds verboden. Magda, um, jij bent uh, in... Jij bent ervoor in om daar een initiatief uh, wetsvoorstel voor in te ja, gaan Ja, daar ben ik mee bezig. Uh, omdat ik merk dat de minister niet wil bewegen. Uh, ik ben bezig met een wet regulering, hè, niet legalisering. Omdat mogelijk toch die internationale verdragen... daar nog een beetje in de, in de weg staan. Ja. Overigens kunnen die internationale verdragen... met ingang van 2016 wel weer aangepast worden. Want dan is daar weer een conferentie over... Um, maar reguleren kan zeker op basis van dezelfde systematiek... als dat we die voordeur gedogen, mm -hmm. zeg maar. Hoe ziet dat dan, dan uit, het reguleren van die achterdeur? Nou, Dan zul je een, een artikel van de opiumwet kunnen aanpassen. En verder bestaat er dan dus uh, de mogelijkheid... dat uh, het Openbaar Ministerie, net als... Uh, een aanwijzing heeft gegeven om die voordeur niet te vervolgen... om ook datgene wat geleverd wordt aan de achterdeur niet te vervolgen. niet is is weet Een als, stapje. als advocaat veel beter ja, dan en ik zij ja, van medesluip. Ja, en mede schuiven, en mede ja, van de boeken. hè? Ik heb vorig jaar samen met mijn kantoorgenoot uh, Tim Viss en Gerard Spong... een boek geschreven over de, de achterdeur. De hypocrisie ja. van de achterdeur. De hypocrisie ja. van de achterdeur. Naar aanleiding van een concrete zaak waarbij een koffieshop vervolgd werd vanwege de aanlevering aan de achterdeur. En die zaak loopt nu nog steeds in hoge beroep. Vorige week zijn we bij het of Leeuwarden geweest. En daar zie je dus de schizofrene situatie die er is. Uh, een coffeeshop die aan alle regels houdt, die belasting betaalt... die politie over de vloer krijgt, die politici over de vloer krijgt... die allemaal zeggen, nou, als er één goede koffieshop is, dan is het deze wel. En dan wordt er een zogenaamde stash gevonden. Dus de voorraad van de koffieshop. Waarvan iedereen weet dat die er is. Stond zelfs een bordje op de deur... met de naam van de koffieshop... op het adres waar die stash was. <lacht> en dan zegt het openbaar Ministerie... ja, maar dat mag niet. Dus u wordt vervolgd. En dat is de situatie... waar koffieshophouders mee te maken hebben. Ze proberen een openbare probleem mede op te lossen. Hè, dus niet op de straat dealen. Hm. Geen uh, vermenging van hard- en softdrugs. Geen verkoop aan minderjarigen. Geen rotzooi. Geen rotzooi. Geen, uh, ja. En de enige manier waarop je dat kan doen... is door een voorraad aan te houden, net zoals... de supermarkt een voorraad melk moet hebben... moet soft, uh, de koffieshop een voorraad softdrugs hebben. Het kan niet anders. Ja. En de slijterij de harddrugs. Bijvoorbeeld, de ja. slijterij die met zijn uh, flessen whisky aankomt. Vind je dan het voorstel, zoals Magda Berndsen dat nu formuleert genoeg... of zeg je het is een mm -hmm. stapje? Het, het, het, het is een hele goede stap. We mm -hmm. hebben daar ook eerder over gesproken. Er is ook een congres onlangs over geweest... over de regulering van die achterdeur. Regulering is een hele goede eerste uh, stap. Uiteindelijk zou je denk ik naar legalisering Zeker. toe moeten. Maar ja. regulering is een goede eerste stap kan ook binnen de verdragen. Ik ja. zelf vind dat de verdragen nog wat meer ruimte geven dan Magda. dat weet ik, want we hebben daar al eerder over mm -hmm. gesproken. En daarbij is het überhaupt zo, dat ook al zouden de verdragen die, die ruimte niet geven, er staat geen enkele sanctie op als je, nee. je niet aan het verdrag houdt. Ja, dus deze, deze minister doet dat wel vaker, toch? Mm -hmm. Precies als het, aan het aan uitkomt. Een internationaal ja. bedrag, dus. ja. Mag daar maar, hoe ver ga je nou? Want je gaat die achterdeur regelen, dat het daar binnen mag komen, maar dan hebben we natuurlijk de producenten die dat nee, aanleveren. De, wat ik ook wil, is natuurlijk gereguleerde wie teelt. Ja, he, dus is dat legalisatie alleen... dan, nee, of dat, nog niet dat, gelijk? dat is nog steeds regulering, ja. dat kan nog steeds op die wijze, want dat gebeurt overigens nu ook al, he. er wordt op uh, medicinale ja, wijze wiet ja. geteeld... Uh, voor mensen die het uh, via medische indicatie krijgen. Maar ik, ik zeg daar ook bij... van minister, laat nou een aantal van die experimenten toe... dan kunnen we daar ervaring op doen... en kunnen we gewoon de beste methode eruit kiezen... en op die wijze kunnen we het dan gaan reguleren. Dan zijn we het aan decriminaliseren... En dat, ik denk dat iedereen daar alleen maar veel gelukkiger ja, van wordt. Niet? Nou ja, Het bizarre is dat als je nou al die voordelen van regulering op een rij zet. Hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar dit teelt. Het kan veiliger. Het hoeft niet meer op een zoldertje met brandgevaar. Eh, producten kunnen beter worden. Je kunt er belasting over heffen. Je kunt zorgen dat iedereen weet wat er in die uh, joints zit. Je kunt de aanvoer goed regelen. Dan vinden er geen ripdeals meer plaats. Er zijn alleen maar voordelen bij. Het kost minder politie-inzet Precies. die niet meer al die woonwijken ja. afhoeven. Uh, ja. En ik heb eigenlijk nog nooit een goed argument gehoord... waardoor je zou moeten zeggen, dit moeten we niet doen. Mm -hmm. Ja, meneer Opstelte, die hier een paar weken geleden op Radio 1 in de ochtend... totale onzin zit te verkondigen, want die mm. zegt... ja, maar een heel groot deel van uh, de, de Nederlandse wiet is voor de export bestemd. Dat is volstrekte nonsens. Er is gewoon wetenschappelijk onderzoek naar gedaan dat dat niet zo is. Er wordt natuurlijk ook een deel geëxporteerd, maar dat is absoluut de minderheid van de productie. En als je het goed reguleert, dan kun je dat juist voorkomen. Hm. Ja. Oké, okay, initiatief wetsvoorstel gaat er komen, ik ben benieuwd. Ja, ja. zeker. Nou, tot slot. Het telefoontje nog even. Het niet-telefoontje. Het niet-telefoontje. Het niet-tapje. Het wel-telefoontje, het niet-tapje. Ja, meneer Van Rij heeft gebeld met staatssecretaris Teven. Meneer Van Rij wordt onderzocht in verband met een aantal delicten. Uh, ook het lekken over informatie uit de vertrouwenscommissie... die een burgemeester moet gaan zoeken ja. voor Roermond. En die hebben met elkaar gesproken aan de telefoon. En nou juist het ene lullige telefoontje is niet getapt. Nou, dat heeft heel Nederland van gezegd. Dat gelooft niemand. Wij met z'n 16 miljoenen in ieder geval niet. Maar hoe nu verder? Nou ja, het was niet dat ene telefoontje. Er zijn nog 2000 uh, taps uh, die ook niet opgenomen zijn. Nee, dat dus nee, was net maar in dat uur. Uh, maar dat het, was in dat 50 minuten. In die ja. 50 minuten. Nou ja, der, der, ik heb daar nog wel de nodige vragen over. Ik had ook gevraagd, hoe, va hoe vaak gebeurt dat nou ja, ik eigenlijk? Heb, je he? hebt toch ja. al vragen gesteld tegen uh, Ja, TV maar daarover? die heb ik mondeling uh, toegevoegd aan het, uh, mm. de vraag om het feiten, Helaas, Daar is geen antwoord op gekomen. Ik zal morgen met CDA weer opnieuw vragen stellen. Die zijn we nu aan het opstellen. Uh, in de zin van, ja leg nou eens uit, waarom is er geen backup? Want bij providers wordt gewoon een backup gemaakt. Ja. Um, we zagen in de NRC dat de NRC kennelijk ook al wist... dat dat telefoontje was gepleegd. Dus natuurlijk moet er meer informatie zijn... En ik kan me voorstellen dat Teven nu nog even niks wil zeggen... omdat hij nog gehoord moet worden door de rechtercommissaris. Maar ja. ik zou zeggen, nadat hij gehoord is... zeg nou gewoon wat er gebeurd is. Want ja. dat geeft veel meer vertrouwen... dan dat wij ja. iedere keer maar weer opnieuw vragen Sidney stellen. Smeed, wat, wat voor scherpe vraag zou jij in de rechtszaal hierover stellen? Nou, ik zou willen weten of er in andere dossiers dan in die vijftig minuten ook helemaal niets is opgenomen. Ik denk dat dat een van de dingen is waar de meeste strafadvocaten de afgelopen weekend en de komende tijd mee bezig zijn. Om in al hun dossiers te kijken of er in die vijftig minuten nou net wel belastende taps voor hun cliënten in zijn. Mm -hmm. uh, er hoeft er maar één op te duiken en het hele verhaal van de uh, staatssecretaris en de minister uh, gaat onderuit. Mm -hmm. uh, kijk, het is natuurlijk een heel vreemd verhaal ja. dat het net op dat moment niet getapt is. Het is zeker mogelijk Ik bedoel je kan dat niet uitsluiten Alleen, euh, nou ja, als mijn cliënt met zo'n verhaal zou komen... dan zou de rechter terecht vragen van... gaat u dat nog maar eens iets beter uitleggen? Mm -hmm. En dat gebeurt hier niet. Er komt nee. geen onderbouwing, we krijgen geen stukken te zien. Het gaat alleen maar bij die ene mededeling van opstelten... u moet mij maar vertrouwen dat het zo Weer gegaan vertrouwen. is. vertrouwen? Wat ja. ging er toch veel over vertrouwen? Waarvan Sidney ze ja. Speet zegt, daar Laten moeten we, we niet zo toch... op vertrouwen. Laten nee, we dat, dat toch schrappen? Ja. <laughs> nou, dan nou, nou, kunnen we vragen of mag dat misschien ook nog eens... ergens in een initiatiefwetje wil vastleggen. <laughs> Minder vertrouwen. Geen vertrouwen. <laughs> Minder vertrouwen op het vertrouwen in. <laughs> elkaar. Goed, heel erg bedankt Sidney Smeets en Magda Bernsen. Dit was de Villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Natuurlijk om half vier. En zo meteen naar het nieuws van half vijf. Bert van Sloten met het Radio 1 Journaal. Ja, en normaal gesproken hebben jullie Jeroen Recour hier altijd. Nou, altijd. Nou, ik hoor hem heel vaak op maandag. Maar goed, desalniettemin, om vijf uur is hij dan bij ons om te praten waar jullie oh, dan net... zitten. A hier. Zo ik verdelen we het... dat. Zo verdelen we dat op de zender. <gacht> Klein inkijkje uh, om te praten waar we jullie het net ook over hadden. Namelijk de bevoegdheden, wat wel en wat niet. Verder hebben we het over het bezoek van de bisschoppen aan de paus. Is heel Her goed verlopen. Is heel goed verlopen. Er wordt zo een persconferentie gegeven en dan horen we nog meer details over dat bezoek. En we zijn ook maar eventjes. Gaan kijken in Eindhoven, Tessel. Weet je waarom? Nee. Voetbal, Ach, PSV. Oh, ze hebben Ach, verloren. Dat... Ja. ja. Dan moet je en... altijd even naar de trainingplek gaan... toe. en dan ga je kijken. En gaan dan gaan kijk even je dan kijken naar, naar... Nou, supporters, hoe, wat ze ervan vinden. En naar Cocu. De, ja. de reportage is ook te horen in het radio. Ja, we zijn al echt gisteren op de radio. Ja, maar Nog? Wat, wat vinden de supporters? Blijf luisteren. Ja, Doe doen we het. zeker. Maar eerst gaan we. Dit is radio 1. Naar het NOS Journaal. En dat krijgt u van al De Europese toezichthouder op de financiële markten betwijfelt... of kredietbeoordelaars als Standard en Poor's, Fitch en Moody's... wel onafhankelijk en integer genoeg zijn. Die worden in principe betaald door de partijen die ze beoordelen. Bovendien hebben relatief onervaren medewerkers vaak veel verantwoordelijkheid... zegt de Europees toezichthouder. Kredietbeoordelaar S&P verlaagde vorige week de status van Nederland... van triple E naar AA+. Het Openbaar Ministerie in Roemenië gaat in beroep tegen het vonnis voor twee verdachten in de kunstroofzaak. Dat is geen verrassing, de celstraffen vielen veel lager uit dan de eis van de aanklager. Kunstwerken die zijn geroofd uit de Rotterdamse kunsthal zijn nog altijd spoorloos. In het proces tegen drie andere verdachten in deze zaak is nog geen uitspraak gedaan, omdat die verdachten niet hebben bekend. En één verdachte is voortvluchtig. Het gerechtshof in Amsterdam heeft een punt gezet... achter de vervolging van klokkenluider Ad Bos. De OM had zelf om stopzetting gevraagd... omdat de vervolging eigenlijk geen doel meer diende. Bos was twaalf jaar geleden de klokkenluider... in de zaak van de bouwfraude. De man die in oktober werd opgepakt voor een inbraak... in een pand van de Russische ambassade... moet elf maanden de cel in. Hij moet ook een vergoeding van ruim 800 euro betalen... voor de schade die hij heeft aangericht. De inbraak kwam op een buitengewoon ongelukkig moment. De relatie met Rusland stond op dat moment onder druk. nog meer vanwege de Greenpeace-affaire... en de arrestatie van een Russische diplomaat. Een oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren is dood. Hij overleed in een gevangenisziekenhuis bij Dortmund. Ruim zes decennia wist hij aan vervolging te ontkomen... maar drie jaar geleden werd hij veroordeeld tot levenslang... voor de moord op Nederlandse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Heinrich Boeren was 92 jaar. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest. Bij Amsterdam en Rotterdam staan de meeste dagelijkse files. Een aantal daarvan valt op... Zoals die op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Osdorp, 2 kilometer. Er liggen daar blokken beton op de weg en daardoor is bij Osdorp de rechte rijstrook dicht. Bij Rotterdam op de A15 van Europort naar Rotterdam. Veel vertraging tussen Rozenburg en Spijkenissen. Er staat daar 6 kilometer file. Daar is ook de, re de rechte rijstrook dicht. En een lange file op de A27 van Utrecht naar Gorkum... tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Daar staat 7 kilometer. Ook nog een berichtje van de spoorwegen. Van en naar Geldermalsen rijden namelijk geen treinen door een aanrijding. De vertraging is daar ruim een uur.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 Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad Air of iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 2495 per maand. Ga naar NRC.nl slash iPad. Dus ja, NRC.nl slash iPad. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De bischoppen zijn bemoedigd door de paus. Dat is een mooi woord. Het betekent aanvuren. Kracht geven, Moet inspreken, maar het betekent ook opbeuren. Nou, hoe de bewisschopen het zelf hebben ervaren, dat horen we zo. Want er is een persconferentie gaande. Verder kijken we deze uitzending naar Oekraïne. Lijkt dit nu op die oranje revolutie van een aantal jaar geleden? Of is het iets heel anders? En bij PSC is het malaise na nou, opnieuw een nederlaag. U hoort de stemming op de hertgang, dat is het trainingscomplex. En we staan ook stil bij de dood van oorlogsmisdadige boeren. En Josephine die speurt naar spionnen op het internet. Want de militaire en algemene inlichtingendiensten... Die moeten meer bevoegdheden krijgen om te spioneren op het internet. Nu mogen veiligheidsdiensten alleen via de ether... alle informatie naar binnen halen. Maar een onderzoekscommissie vindt dat het ook van internetverbindingen... via de kabel mag. Het bericht is van Jeroen de Jager. Het lijkt een omstreden advies in deze tijden van kritiek... op het werk van inlichtingendiensten. NRC Edward Snowden, je denkt dan niet meteen aan het verder uitbreiden... van wat geheime diensten wel en niet mogen. Maar volgens commissievoorzitter Dessens is wat nu kan en mag achterhaald. Nu weten we dat van de informatie vandaag de dag 90% over de kabel gaat... en 10% door de ether. Dat betekent dus dat de diensten die moeten waken voor onze veiligheid... dat die over 90% van de informatie niet... Het algemene zicht kunnen houden. De geheime diensten zullen zo veel meer communicatie kunnen aftappen dan tot nu toe. Phishing, in vaktermen of de search, fase 1 van onderzoek. Je gooit een groot net uit en kijkt naar opvallende patronen. Naar metadata, zonder dat je direct verdachten op het oog hebt. Je vangt dus alles, ook informatie en communicatie... van onschuldige mensen. Ja, maar dat is nou weer iets waar wij dus heel duidelijk van zeggen... dat is niet zomaar wat vissen. Dat zullen elke keer beslissingen moeten zijn... Die goedkeuring behoeven van de ministers... en waar een daadwerkelijke onderbouwing moet zijn... dat dat in het belang van de nationale veiligheid is. In fase 2 willen de geheime diensten uit die brei aan informatie... gerichter gaan zoeken. De mensen achter de patronen bespioneren. Volgens het advies moeten de diensten dan terug naar de minister... om opnieuw toestemming te vragen. En de minister moet zich dan laten bijstaan... door een eigen team van mensen. Dat is wat wij voorstellen. Wij vinden dat bij alles zijn eigenlijk second eyes nodig. Ja. En als de dienst een voorstel doet, dan moet de minister een eigen apparaat hebben... die ook eens kijkt van, ja, hoe kijk je daar weer als buitenstaander tegenaan. En wij vinden dus belangrijk dat de minister daarin ondersteund wordt door een eigen unit. Ja. En daarnaast vindt de commissie dat in deze fase ook de CTIVD moet meekijken. Dat is de toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die bestaat nu ook al, maar toets nu nog achteraf. In de toekomst krijgt die toezichthouder meer macht. Die commissie heeft al een belangrijke rol, maar in ons oog... ik geef het direct toe, krijgt hij een nog belangrijkere rol. Als zij vinden dat het onrechtmatig is, dan is hun oordeel bindend. Dat wil zeggen, de activiteit moet onmiddellijk stopgezet worden en de daarmee ingezamelde informatie moet worden vernietigd. Dat is wat wij aanbevelen. De toezichthouder CTIVD kan de minister dus overrulen. Strenger toezicht dus tegenover ruimere bevoegdheden... voor de geheime diensten. En de mogelijkheid voor iedere burger om zich... bij de niet altijd even klantvriendelijke AIVD of MIVD te melden. Als hij of zij beklag wil doen. Of het vermoeden heeft dat de diensten zich niet houden aan de wet commissievoorzitter Standessens vindt... dat de, uh, de, de AIVD, als zij dit soort vragen krijgen... Uh, een iets klantvriendelijker opstelling moeten hebben... in het behandelen van dat soort aanvragen. Mag ik afsluiten met de opmerking... en ik hoop dat u dat een beetje begrijpt. Eerst zien dan geloven. Ja, ik begrijp wel dat u dat zegt... En, en zo zal het ook zijn, maar, maar u zult het zien. En dan gelooft u het ook, denk ik. Jeroen de Jager, wie weet wordt hij ook nog een keertje overtuigd. Het ging dus over de bevoegdheden van de militaire en algemene inlichtingendienst op het internet. Josephine Trehi is in Amsterdam. Want Josephine, dit gaat over de bevoegdheden. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat merken wij daar nou weer allemaal van? Ja, daar ben ik dus ook heel benieuwd van naar. Hè. Wat, wat gaat dit voor mij uh, veranderen vanaf nu? Voor de mensen die hier allemaal zitten. Want ik ben in een uh, koffiezaakje waar je lekkere cappuccinos kan drinken... en uh, gebruik kan maken van het internet hier in het centrum van Amsterdam. Hier zitten allemaal mensen op laptops. Goedemiddag. Goedemiddag. Te werken? Ja, ja. werk en persoonlijke dingen. Gewoon ja. beide, altijd hè. Houdt u er rekening mee met wat er allemaal op internet, wat u allemaal op internet zet? Ja, absoluut. In principe niet, uh, niet alles. Wat, wat ik verstuur op internet is heel belangrijk of heel noemenswaardig. Maar uh, er zijn wel zowel persoonlijk als zakelijk uh, wat dingen die ik, uh, bestanden bijvoorbeeld die ik in de cloud gecodeerd opsla. Of mailtjes uh, die, van het type die ik dan dus ook gecodeerd uh, verstuur. Oh, dus als u mij een e-mailtje stuurt? Ja, dan kan principe... alleen ik die lezen en niet als hieronder... Ja, in principe. Dus dat is, uh, u moet dan wel mijn sleutel hebben. Uh, we moeten daar van tevoren wel eerst een afspraak over maken. Maar uh, zeker als het iets zakelijks betreft... En, uh, dan, uh, dan zou ik u dat uh, gecodeerd uh, toesturen. En dan kunt u het met mijn sleutel uh, decoderen. En niemand anders kan dat. Oké, okay, nou ga door. Ik zal u verder niet storen. Wil van der Schans is hier ook van uh, het programma Reporter Radio. Uh, onderzoeksjournalist en uh, gespecialiseerd in inlichtingendiensten... Die meneer heeft zich goed voorbereid. Ik, ja. ik heb dat helemaal niet. Nee, dat klopt. Hij is heel goed voorbereid met de versleuteling van e-mailberichten. En eigenlijk is het ook heel erg logisch, want uh, ook niemand verstuurt een open brief in de brievenbus. Dat doe je ook altijd in een envelop. En dan hebben we in Nederland het briefgeheim. En eigenlijk, wat deze meneer doet, is precies hetzelfde als een, een, een, een, een briefpost met een goede envelop eromheen. En dan heb je het briefgeheim. Maar wat, wat we er vandaag horen, de AIVD krijgt meer bevoegdheden. Ik heb dat niet... Die maatregelen. Wat gaat dit voor mij veranderen? Nou, het is wel uh, mooi op de locatie waar we staan, want we staan hier echt op een steenworp afstand van uh, de Amsterdamse Bibliotheek. En eigenlijk kan je de bibliotheek... Openbaar? Openbare bibliotheek inderdaad. Eigenlijk kan je dat natuurlijk vergelijken met een informat internet access point. Uh, je kan daar naar binnen gaan om uh, informatie op te doen. Je kan gezellig chatten met elkaar en uh, je kan berichtjes achterlaten. En de nieuwe bevoegdheid van uh, de diensten, die zou erop neerkomen, dat ze met een aantal bussen voor de deur mogen gaan staan. Dat ze uh, camera mogen opstellen en uh, uh, alles en iedereen die naar binnen gaan uh, mogen uh, uh, vastleggen. Daar komt die nieuwe bevoegdheid op neer. Maar kunt u een voorbeeld geven, een concreet voorbeeld? Nou ja, een concreet voorbeeld. Uh, jij hebt mij vanmiddag bijvoorbeeld gebeld uh, in verband met deze uitzending. En ik heb in het kader van onderzoeken die ik doe, heb ik eerder contact gehad met de radicale jihadisten in Den Haag. Nou, Wellicht uh, de, dat ik in dat kader uh, momenteel uh, door de AIVD uh, in het sleepnet lig. Vervolgens, uh, uh, door, door de bevoegdheid die ze hebben, ligt jij ook in dat sleepnet. En uh, zo kan het zich uitbreiden en uitbreiden en uitbreiden. Wat merk ik daar dan van? Nou, je kan ervan merken dat jij, uh, stel dat je over een weekje naar Amerika wil... dat je op een no-fly-list staat en uh, uh, het vliegtuig niet inkomt. Dat oh, zou oh, een consequentie zijn. Nou, gelukkig wordt de toezichthouder krijgt ook meer bevoegdheden. Laten we het straks daar na vijf over hebben. Ja, ja en gelukkig ga je volgende week nog niet naar Amerika, Josephine, want je moet nog gewoon werken. En deze uitzending ook. Na vijf uur hoort u haar weer. Het NOS Radio Journal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland de Oekraïnse hoofdstad Kiev blokkeren duizenden demonstranten een aantal regeringsgebouwen. Zij ze het vertrek van de regering nadat president Jankukovic vorige week weigerde om een associatieverdrag met de EU te tekenen. Veel Oekraïners zijn woedend dat de regering van Janukovic zijn oren laat hangen naar Rusland. We praten erover met onze correspondent David-Jan Godsoir in Kiev. David-Jan, het lijkt erop dat de betogers niet weggaan. Nee, daar lijkt het zeker op. Ze zijn natuurlijk al een tijdje op straat. En uh, er is weliswaar gisteren een verbod ingesteld door een rechtbank... op demonstraties op een aantal plekken in, in Kiev... Maar er trekken de, de demonstranten zich uh, niks van aan. Ze staan met z'n duizenden weer op Maidan, het centrale plein in, uh, in Kiev. Ze hebben een stadhuis bezet. En zoals je al zei, zijn ze er een aantal andere gebouwen in Kiev geblokkeerd. Dus nee, een einde zit er vooral nog niet aan te komen. Nee, maar nou uh, is het laatste nieuws dat uh, zojuist binnenkomt... dat uh, president Janukovic een telefoongesprek heeft gevoord, gevoerd... met de voorzitter van de Europese Commissie, uh, Barroso. Um, is dat, um, laat we zeggen, een manier om eruit te komen? Probeert hij wel op die manier de vreedzaam nog uit te komen? Nou, hij probeert het in ieder geval wel. De regering heeft ook al eerder vandaag gezegd... dat er en gisteren zelfs al... dat er een delegatie van de Oekraïnse regering... deze week, uh, later deze week naar Brussel gaat... om, om te praten over dat associatiebedrag... over nadere samenwerking tussen Oekraïne en, uh, uh, en de Europese Unie. De vraag is of dat niet te laat komt. Er zijn nog maar heel weinig mensen... althans pro-Europese uh, pro -pro Oekraïners... die vertrouwen in hem hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat ze uh, dit niet echt gaan geloven, dat daar een, een echte wens achter zit... om dichter bij Europa te komen, vanuit uh, de kant van, van Janikovic. Ja, nou, herinneren we ons allemaal nog de Oranje-revolutie... negen jaar geleden ondertussen uh, alweer. Verliep uiteindelijk vrij vreedzaam. Kan je dat van deze ja, revolutie, ik weet eigenlijk niet hoe je het moet noemen... deze betogingen ook zeggen tot nu toe is het over het algemeen vreedzaam gebleven op, uh, ja, een enkele, uh, op enkele incidenten na. En toen werd er ook meteen wel heel erg hard geslagen door uh, de, de speciale oproerpolitie. Dat was met name toen demonstranten proberen het gebouw van de president uh, binnen te komen. Nou, daar stond een, een enorme politiemacht die daar behoorlijk van zich op, op de demonstranten heeft staan, staan neppen. Er zijn gewonden bijgevallen, ook zo onder de politie zijn er gewonden gevallen. Um, en verder is het tot nu toe redelijk rustig gebleven. Maar nogmaals, dit was wel een, een behoorlijk gewelddadig incident. En is het alleen Kiev of is er elders in het land ook wat aan de hand? Nee, er is elders in het land ook wel wat aan de, aan de hand. Met name in het westen van het land, daar zijn ze toch wat meer op Europa gericht. Maar veel meer op Europa gericht dan in het oosten... waar ze veel meer op Rusland gericht zijn. En met name op Polen, daar zijn de, de, de banden heel sterk mee. Maar het, uh, ja, het de hoofdstad... En de westelijke delen van het land die richten zich vooral op Europa. En daar zijn dus ook wel demonstraties aan de gang. Zij het niet zo groot, niet zo massaal als in Kiev. Dankjewel David Jan. En na half zes praten we verder over de situatie in Oekraïne... met Ruslandkenner Mark Jansen. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, problemen, zoals gebruikelijk zou ik bijna zeggen... bij Amsterdam en Rotterdam? Nou ja, problemen. Bij Amsterdam zijn het eigenlijk vooral de dagelijkse files. Bij Rotterdam is er eigenlijk maar één file die uh, wat anders is dan anders. Dat is die op de A15. Die staat er natuurlijk wel gewoon iedere dag... van Europoort naar Rotterdam bij Spijkenisse. Maar hij is ietsje langer. Er is namelijk een rijstrook dicht. Hij is nu 4 kilometer oud het esser Heinrich Boeren is in zijn cel in Duitsland overleden. Hij was 92 jaar. De Tweede Wereldoorlog was Boeren lid van het zogenoemde Silbertanner Commando. Dat Commando pleegde moorden als wraak op Nederlandse burgers. Boeren vertelt hier zelf hoe dat ging. Ping, ping, ping. Zo ging dat. Ja. En u, u, u belde aan, u liep naar binnen, u vroeg zijn naam en u schoot nou, hem dat maar wordt geschoten, dat ja. We praten overdoor met Inger Schaap, historica en schrijfster van het boek Sluipmoorden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hoorde uh, hem zelf even vertellen hoe dat ging. Ping, ping, ping. Ze belden aan en dan vervolgens werden de mensen van afstand neergeschoten. Ja, van een hele korte afstand. En uit dit fragment blijkt al wel de koelbloedigheid van deze zogenaamde Silbertannenmoorden, het was moord met voorbedachte raden. Dat was het zeker. Het is uitgelegd als een wraakoefening. Dus Gilbert Tannenmoorden uh, waren moorden in reactie op verzetsaanslagen. Uh, waar, dat heeft zich afgespeeld tussen september 1943 en september 1944. En het was eigenlijk een extra middel, een terreurmiddel... om de bevolking ja, onder de duim te houden. Want, het wat, jaar 19... ja, wat, ja. wat voor soort mensen waren het die ze neerschoten, doodschoten? Dat waren onschuldige Nederlandse burgers. Ze stonden wel bekend als anti-Duits. Uh, daar waren ze op voorgeselecteerd, zou je kunnen zeggen. Maar het waren geen uh, vooraanstaande verzetsmensen. Nee, en ze werden dus bij een voordeur neergeschoten. Nou, u zei het zelf al, in koele bloeden. Hij is daarvoor veroordeeld na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, afhankelijk. Ja, hij is in eerste instantie uh, hij is, uh, direct opgepakt aan het einde van de oorlog... En... Is toen uh, uh, heeft weten te ontsnappen en is toen bij een dood veroordeeld. Ja, hij is weten te ontsnappen naar Duitsland? Dat klopt, hij ja, is de, ja, eenvoudig de grens overgestoken en heeft toen aanspraak gemaakt op de bescherming. Uh, die uh, Nederlanders konden krijgen als ze zich uh, in dienst van, het, uh, ja, van, de, van de bezetter hadden gesteld. Ja, want was hij uh, SS'er? Hij was SS'er, ja, en hij heeft gevochten bij de Waffen-SS aan het Oostfront... voordat hij terug in Nederland kwam en daar ingezet werd uh, in het Sonder commando Veldmeijer... dat uh, vanaf april 1944 ongeveer uh, de Zilbertannenmoorden ging uitvoeren. Ja, en in Duitsland was het afhankelijk zo na de Tweede Wereldoorlog... dat die mensen beschermd werden. Pas, uh, ergens, ik geloof, in de jaren negentig of aan het begin van deze eeuw werd dat opgegeven. Nou, hij, hij zal nooit uitgeleverd worden en daarom was het zo belangrijk... dat in uh, 2008, 2009 hij toen aangeklaagd werd uh, door Duitse justitie. Want dat was de enige manier dat hij nog uh, veroordeeld zou kunnen worden. Precies, en dat is gebeurd. Uh, hij is tot levenslang uh, veroordeeld. U was er uh, volgens mij ook bij, hè, bij uh, dat proces, in ieder geval bij de uitspraak. Ja, het was een uh, openbaar proces, dus uh, uh, ja, ik uh, kon daar kijken. En uh, ik ben daar zelf twee keer geweest, in ieder geval bij de uitspraak... En wat mij zeker opviel, um, was zijn ja, onbewogenheid. Alsof het hem eigenlijk niet echt aanging. Nee. Hij was op dat moment natuurlijk al 89 jaar oud. Maar zelfs op late leeftijd deed het hem eigenlijk niks? Nou, zo leek het. En uit dat fragment dat net uh, uitgezonden werd... Uh, leek dat ook wel te spreken. Dat het hem eigenlijk uh, ja, niet veel deed. En natuurlijk was het ieders hoop dat hij... Een soort, ja, dat hij in ieder geval een teken van berouw zou geven tijdens die rechtszaak, maar dat is nooit gebeurd. Nee, maar hij heeft zijn straf uiteindelijk niet kunnen ontlopen, want de Duitse justitie heeft hem wel veroordeeld. Klopt, maar naar eigen zeggen maakt het hem niet veel meer uit op, op die leeftijd of hij nou thuis zat of in de gevangenis. Ja, maar voor de nabestaanden zal dat misschien heel iets anders liggen. Natuurlijk, het is een ontzettende erkenning voor de nabestaanden... dat hij toch nog veroordeeld is na zo'n lange tijd. Mevrouw Schaap, ik dank u wel. Inge Schaap was dat, historica... en schrijfster van het boek over die sluipmoorden... door dat Silbertanne-commando. Dank u. play the hardest part 2005-2006. Zo rond die tijd naar het weer nu met Gerrit Himstra. Gerrit, er komt winterweer aan. Wat kunnen we verwachten? Wat verstaan we daaronder? Nou, dat staat nog te bezien hoor. Dat uh, duurt nog een hele tijd. Je bent altijd zo lekker voor... genuanceerd. Ja, tuurlijk, maar dat, dat, dat, daar zijn we ook voor. Ja. Maar dat duurt nog een hele tijd voordat het zover voor is. Want uh, we krijgen eerst uh, nog rustig weer. Ja. Dat blijft zo tot en met woensdag. Woensdag bewolking en een beetje regen. Donderdag dan gaat het vooral s avonds en in de nacht gaat het hard waaien. Kans op storm. Ja, ja. zeker. Sinterklaas krijgt het moeilijk. En daarachter krijgen we dan inderdaad koude lucht onze kant op. En dat kan vrijdag kan het wat winterse buien opleveren. Beetje met sneeuw. Ja, er kan wat natte sneeuw vallen, of wat hagel of zo, forse windstoten. Het is dan ook echt guur weer. Met temperaturen die waarschijnlijk niet hoger komen dan zo'n 4, 5 graden. Uh, ja, en daarna dan blijft die temperatuur ook vrij laag. Wordt het wat rustiger in het weekend. Maar goed, ik praat dus nu over een periode... vijf, nee, zes dagen vooruit. Hè? Eigenlijk moeten we het gewoon hebben over het weer <laughs> van vannacht en morgen. En dat is dus nog vrij rustig. Ja, vannacht en morgen is het echt rustig weer. Vannacht kan het trouwens wel een beetje gaan vriezen. Zo her en der. Um, graadje onder nul. Zo'n ja. beetje. En er ontstaat ook mist. En uh, ja, morgenochtend krabben. kan het uh, even krabben zijn... en uh, voorzichtig aan als het uh, morgenochtend nog mistig is. Ja. Ja. En verder? Nou, overdag is het dan rustig weer... maar wel bewolkt en wat nevelig, denk ik... morgen een groot deel van de dag. Het blijft ook uh, vrij koud... met temperaturen van uh, nou, sommige plaatsen niet meer dan 3 graden... tot 6 dicht bij zee. Dat is het weer voor de komende dagen en daarna, maar daar spreken we de komende dagen nog wel over, wordt het iets kouder en winters. Dankjewel Gerrit. De Raad voor de Rechtspraak, heb ik nog een bericht over, is tegen het plan van het kabinet om mensen meteen gevangen te zetten als ze veroordeeld zijn tot één of twee jaar gevangenisstraf. Nu mogen ze hun hoger beroep nog in vrijheid afwachten. Peter Le Maire is voorzitter van het overleg van strafrechters en hij legt uit wat het probleem is met het plan. Nou, wij zeggen onderzoek nou eerst eens goed wat het probleem is, hè, want 85% van de mensen waar het hier om gaat, die zitten al in voorlopige hechtenis. Uh, dat is omdat een rechter al uh, voorlopig gekeken heeft of iemand uh, vast moet komen te zitten. En 15% zit niet vast. En uh, de vraag is dus eigenlijk of dit wetsvoorstel zelf wel wat toevoegt. En er zijn ook gevallen waarbij uh, die wat meer van principiële aard zijn. Waarbij iedereen zal zeggen, nou uh, laat die, uh, die man of vrouw eerst zo zijn proces in hoge boek nog maar eens even afwachten voor uh, die in de gevangenis moet. Geert-Jan van Oost is van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten. Bent u het eens met de Raad voor de Rechtspraak? Ja, daar ben ik het volkomen mee eens. Ik vind het echt een onbezonnen plan van de, van de staatssecretaris. En ja, ik kan niet anders dan een stukje populisme weer kenschetsen... om weer uh, wat PVV-stemmers naar de VVD te hengelen. Dat idee heb ik een uh, beetje. Maar de staatssecretaris zegt uh, dat het is omdat het uh, tot onbegrip en frustratie leidt... bij slachtoffers en nabestaanden als iemand is veroordeeld en nog steeds vrij rondloopt. Op zich valt daar toch ook wel wat voor te zeggen. Ja, maar het lijkt ook het onbegrip als iemand eh, misschien een hoge beroep wordt vrijgesproken en ondertussen als de straf heeft moeten uitzitten. Hè? Vrijheid kan je niet meer teruggeven aan, uh, aan mensen. En ja, als iemand uh, ook in tweede instantie uh, de gevangenis in moet hij moet toch echt gaan zitten. En ja, het probleem is ook helemaal niet. Want wat meneer Lemaire terecht zegt, van het, het, gros het overgrote deel van uh, uh, dit soort verdachten zit in voorlopig hecht. Dus en daar speelde het probleem helemaal niet bij. Nee, maar over wat voor soort mensen hebben we het dan? Op dit moment wel? Voor wie het probleem wel geldt? Ik denk dat nou, je moet denken aan toch eenvoudige strafbare feiten, zoals, zoals inbraken. Misschien ook wel een, een, een, een licht geweldsmisdrijf, maar. Ja, allemaal zaken waarin iemand in eerste instantie niet uh, nodig is gevonden... om die in verloop gehechtnis te nemen. En waarvan de strafrechter uiteindelijk vindt... nee, ik vind het toch nodig om die man of vrouw in de gevangenis te stoppen. Ja, en daar kan een hoger beroeprechter wel eens anders over denken. En ja, waar moeten we dat hele zorgvuldig proces nu door kruisen? Omdat er wat gestelde onvrede zou zijn bij slachtoffers. Ik vind het praatje voor de bune. Ja, maar wat, over hoeveel mensen hebben we het dan in totaal? Ik bedoel, zijn het duizenden zaken? Of, heeft u daar enig idee van? Nou, wat ik, wat ik begrepen heb, dat het kan spelen voor 300 zaken per jaar. Ja, en u denkt dat, want er is nu forse kritiek van diverse kanten... Um, dat dat nog doorgaat? Of denkt u dat de politiek eieren voor het geld gaat kiezen? Nou, dat hoop ik. Kijk, we hebben een coalitie van, van de PvdA en de VVD. Uh, de VVD moet je het helaas nu niet hebben van de rechtsstaat... maar de PvdA zit hele fatsoenlijke mensen... en ik hoop dat die toch na gaan denken... dat ze niet al dit soort incidentjes moeten hebben... om, um, om de orde niet al te veel te verstoren in, uh, in de rechtspraak. Ja. Het is gewoon niet nodig. En dus ik hoop dat bij de Tweede Kamer al gaat stromen... dat de PvdA tot inzicht komt... en anders dat senatoren uh, wel zo verstandig zijn... om dit dan af te schieten. Ja. Meneer Van Oosten, ik dank u wel... want het was een heldere reactie van de Nederlandse Vereniging... van strafrechtadvocaten. Na vijf uur praten we met de Partij van de Arbeid... althans met de woordvoerder die hierover gaat. Horen we hoe die Partij van de Arbeid bij het erover denkt. We gaan ook uitgebreid verder op de uitbreiding van de bevoegdheden... van de inlichtingendienst om aan informatie te komen. En we horen kardinaal Eik over het gesprek met de paus in Rome. Want u heeft het eerder gehoord vandaag. De bischoppen uit Nederland en de kardinaal waren op bezoek bij de paus. BNN Today. Gewoon nationaal verzoek tot ja. het afschaffen van het woord Papa Dag. Ja. Vanavond om half negen. Vier op de tien jongen zou inmiddels een vorm van gehoorbeschadiging hebben. Op Radio 1. Dat. Dat ja. Sorry voor het afgrijzelijke geluid. Luister en kijk mee. Ik heb gordijnen <lacht> van een Angora. Ik ja. heb vloer. Ben ik nou eens slecht mens? Kom kop je nu achter. Op Radio 1.nl. Je wordt de hele dag ja. niet als je over de tapijt loopt. Ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.